Het volgende lied wat we gaan zingen, dat is een kinderlied en ik verwacht dat jullie het lied allemaal wel kennen, maar het verhaal zeker. We gaan zo meteen uit de Bijbel lezen van Jona en daar gaan we ook eerst van zingen. En in het verhaal van Jona kun je heel goed uh, leren hoe, uh, wie God is eigenlijk en dat God altijd met je meegaat. Ik wil niet Jona, Jona, ga naar die vee. Maar Jona die zei nee, ik wil niet naar Jullie allemaal weer gaan zitten. Na zo'n uh, vrolijk kinderlied is het ook uh, tijd voor de kinderen om naar hun eigen programma te gaan. Er zijn vandaag twee programma's. Het eerste programma is voor de kleine kinderen van 0 tot met 3 jaar. Die mogen naar de kruimelruimte. En dat is uh, links achter de keuken, is daar de ruimte waar ze opgevangen worden. En ze worden opgevangen door, als het goed is, Hilde. Hilde, waar zit je? Ja, helemaal goed. En Jente. Gezellig. En dan hebben we de Veenhard Kids. Dat is voor kinderen van groep 1 tot en met 4. En die mogen mee met Esther. Ja, achterin. En met Hans. En met Denise. Ja. Dat is geen Denise. Um, en nou, ik weet niet of het nog nodig is om een jas aan te trekken. Kijk maar eventjes, want jullie lopen naar de Fonteinschool hier verderop. Ik zou zeggen, heel veel plezier met elkaar. uitnodigen om te gaan staan. Want uh, we gaan een nummer zingen. En ik begrijp net van Angela dat ze het in Canon gaan doen. Maar dat zou ik zonder microfoon gaan doen. <lacht> dan doen we hem één keer met z'n allen. En dan uh, gaat uh, de groep van Renate, dat is dus deze hoek, die gaat uh, beginnen. Renate zet in en wij vallen in. Nou, dat moet lukken. Ja, ga gaan er vanuit. MUZIEK perfect, toch? Helemaal goed. Volgens mij doen we er nog eentje. Ja. Dus we zingen nog een lied. Wie is als hij... Ga zitten. Dan wil ik uh, zo met jullie uh, uit de Bijbel lezen. En we vallen midden in het verhaal van Jona. En daar hebben we hebben net uh, met de kinderen ook over gezongen. die uh, Jona moest naar Nineveh. Uh, maar waarom le lezen we uit dit gedeelte? De hele maand september hebben we het over het karakter van God. En in dit gedeelte, gaat Gerbrand straks ook uh, over uh, vertellen... zie je God zijn karakter. En uh, we vallen midden in het verhaal. Nou, vooraf uh, heeft God gezegd van... Jona, je moet naar Nineveh toe, want je moet de mensen daar gaan waarschuwen. Waarschuwen dat ik uh, ja, de stad uh, wat aan ga doen. Want het gedrag wat ze daar vertonen, is niet zo best. En uh, Jona denkt, nou, daar heb ik helemaal geen zin in. Dus hij ging met een schip heel ergens anders naartoe. Raakte in een storm... Maar even later sprong hij overboord om de mensen ja, te redden van de storm. En toen kwam hij in de zee terecht en toen werd hij opgegeten, of opgeslokt moet ik zeggen, door een walvis. En heeft hij gezeten en toen kwam hij tot inkeer van, nou God, ik ga toch doen wat u zegt, wat u van mij vraagt. En uh, nou, hij gaat op weg. En uh, dan gaan we lezen, Jonah 3, vers 9 tot en met uh, Jonah 4, vers 11. Jullie kunnen meelezen op het scherm. Misschien dat God van gedachten verandert en op zijn besluit terugkomt. Wie weet zal hij zijn woede laten varen, zodat wij niet te gronden gaan. Toen God zag dat zij, de inwoners van Nineveh, inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen. En hij deed het niet. Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. Hij bad tot de Heer, ach Heer,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 is het karakter van God. Als, uh, als het over God gaat, het naam God, het idee God, wie voelt dan ergens toch iets van dreiging? Van ongemak? Zijn er mensen die zo eerlijk zijn dat ze dat toch hebben? Ja, een paar vingers. Oké. Okay. Dan de andere vraag, als, het, als ik zeg God, wie wordt dan gelijk warm, blij? Nou, mooi, God. Oh ja, daar gaan we meer vingers omhoog. En dan de spannende vraag. Hoe weet jij dat wat jij voelt over God, wat jij weet over God, dat dat betrouwbaar is? Hoe kun jij met enige zekerheid iets zeggen over het karakter... ...van God. En moet je dat eigenlijk wel willen? En maakt het eigenlijk ook iets uit... ...wie God is. En als wij vanmorgen mensen welkom heten... ...hier in de Veenaardkerk... ...bij wie heten we mensen dan eigenlijk welkom? En waarom zou je hier welkom geheten willen worden? Het verhaal van Jona vertelt ons over het karakter van God, maar dan op zo'n manier dat het tegelijkertijd ook helemaal gaat over jouw karakter. Jij gaat vanmorgen God leren kennen. En je gaat ook ontdekken wat dat met jou doet. Laten we eerst eens iets langer blijven hangen bij de gedachten, de vraag, het, het ongemak wat het misschien wel gelijk oproept. Als je zegt, ons maanthema is het karakter van God. Toen ik net vroeg, um, wie voelt er bij God wel iets van ongemak, van dreiging, ging er maar een paar vingers omhoog. En tegelijkertijd denk ik dat voor de meeste mensen ergens diep van binnen, rond het hele idee God, toch altijd iets van dreiging blijft hangen. Iets van ongemak. En, en dat bedoel ik niet alleen maar moralistisch... Zo ...van oeh, er is iemand die alles ziet wat je doet... ...en als je iets fout doet, krijg je straf. Maar zelfs los daarvan... ...het hele idee dat er iets is... ...wat ons mijlenver te boven gaat. Iets met onbeperkte macht... ...en met onbeperkte kennis... ...die op een of andere manier... ...alles bestuurt. Dat is dreigend. Weet je, het basisidee... ...wat mensen van God hebben... Is, is toch een beetje zoals Wodan vaak getekend wordt. Een machtige strijder die ergens door de lucht galoppeert en als hij daar zin in heeft, zijn bliksems naar de aarde smijt. Dat, dat is het basisidee van God. Mensen zeggen heel vaak, van, er is iets als een natuurlijk godsbesef. En ik geloof dat dat zo is. Weet je, bijna alle mensen geloven wel in iets. Geloven in God is op een bepaalde manier natuurlijk. Maar het is niet natuurlijk dat je daar ook blij van wordt, van God. En daarom hebben mensen altijd geprobeerd dat idee van God, God, onder controle te krijgen. Door beelden over God, door gedachten over God, om God te vormen zoals wij hem hebben willen. Of, of via offers, om God te krijgen waar wij hem hebben willen. En heel vaak zeggen we tegen elkaar, weet je, door alle wetenschap en welvaart hebben we vandaag God eigenlijk niet meer zo hard nodig. Maar ik denk dat we de dus stiekem ook gewoon heel blij zijn dat we van hem af zijn. Dat is het eerste. God heeft iets dreigends. Aan de andere kant, misschien voel jij je ook wel ongemakkelijk bij het thema karakter van God, omdat je het gevoel krijgt dat we iets gaan ontrafelen... ...wat niet ontrafeld kan worden. Weet je, is God uiteindelijk niet een mysterie? De grote onnoembare. En moet je dat niet zo willen laten blijven? Is het ook gewoon niet een beetje vervelend... ...dat er dan weer domenissen zijn die gaan proberen om het uit te leggen? Ja, ik, ik heb een, een voorbeeld meegenomen... Um, een klein stukje tekst wat, wat ooit op papier is gezet. Als je uit een protestantse traditie komt, dan ken je dit. Dit is artikel 1 van de Nederlandse geloofsbeleid. Als je het niet kent, geef niet. Dit zijn mensen die op een gegeven moment op papier gingen zetten wat ze geloofden. En ze beginnen met iets op papier te zetten over God. En dan zeggen ze, wij geloven alle met het hart. En we beleiden met de mond dat er één God is. Een enig en eenvoudig geestelijk wezen. Hij is eeuwig. Niet te doorgronden, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig. Hij is volkomen wijs, rechtvaardig en goed. En een zeer overvloedige bron van al het goede. Binnen, binnen het maandthema september gebruiken we dit als um, een van de lijstjes die, die we door het hele jaar heen gaan gebruiken. En dit is een lijstje van Gods volkomenheden. Mensen, mensen zijn altijd onvolkomen. God is volkomen. En dit is een opsomming, niet bedoeld om compleet te zijn, van Gods volkomenheden. Prachtig. Maar blijf hier ook niet een beetje zitten bij het gevoel dat mensen ergens met pen en papier naar de hemel gaan kijken en proberen op te schrijven en in een definitie te vatten wat ze daar nu precies zien. En, en, en moet je dat willen? Moeten we niet het met elkaar toegeven dat dit dus gewoon niet kan? dat in deze wereld met zoveel verschillende ideeën over God... je uiteindelijk alleen maar agnost kan zijn. En moet zeggen, we weten het niet. Hè, of, of nog iets anders, als ik de foto mag, uh, Ilse. Dit is uh, Frans de Waal. Ik weet niet of, of er mensen zijn die zomergasten gevolgd hebben... maar hij was een van de, van de zomergasten. En hij is, uh, hij is wetenschapper, dat uh, uh, is interessant, maar... Um, Tijdens het interview ging het heel even over geloof. En, en de interviewer dacht, die man is wetenschapper, zij dus hij is vast atheïst. Maar dat was niet zo. Deze man introduceerde een voor mij gevoel nieuwe term, maar heel interessant. Hij zei, ik ben apathist. En, en dat betekent, het maakt me gewoon helemaal niks uit. Of God bestaat of niet bestaat, is volkomen irrelevant. Boeit. Helaas ging het interview er niet op door, maar ik vond het wel interessant. Wat maakt het eigenlijk uit? Nou, met, met al deze vragen in ons achterhoofd, wat leren we van het verhaal van Jona? Dankjewel Ilse. Um, we hebben een prachtig liedje over Jona gezongen en, en daar zit het hele verhaal in. Wat wij doen in deze preek van morgen, is we, we focussen op het laatste stukje. Op die, um, ja, als het eigenlijk de, de worsteling tussen God en Jona tot een hoogtepunt komt. Weet je, we laten die vis even voor wat hij is. En wat gebeurt er tussen, tussen God en Jona? En je moet je begrijpen, in dat verhaal van Jona... ...is Jona uh, niet alleen maar zomaar iemand... ...maar hij staat symbool eigenlijk voor het hele volk Israël... ...voor het hele volk van God... ...voor al die mensen, ook jij... ...waarmee God onderweg is. En God roept Jona. En God geeft Jona een missie. Hij stuurt hem onderweg. En uh, wat er ontstaat is een avontuur tussen God en Jona. Een avontuur vol met ontmoetingen, botsingen, worstelingen, boosheid. Maar dwars door dat hele avontuur heen, neemt God Jona mee. Dringt zich aan Jona op, gaat de worsteling met Jona aan, tot dat moment dat Jona, in dit geval stampvoetend, tot misschien wel de mooiste definitie komt. Van God die er in de Bijbel staat. Ik wist het wel. Ik wist het wel. U bent genadig en liefdevol. Geduldig en trouw. En altijd tot vergeving bereid. Door dat hele avontuur heen. Brengt God Jonah naar dat moment. Dat hij God leert kennen. En dat is wat God met zijn volk wil. Wat God met mensen wil. Wat God met jou wil. God wil jou meenemen op een avontuur. Hij roept jou, hij trekt jou uit je comfortzone. Hij gaat de worsteling met jou aan. En door alles heen brengt hij jou naar dat moment dat je stampvoetend of, of, of huilend of in, of in stille verwondering of juichend tot de ontdekking komt wie God is. Niet theoretisch, maar echt. Ik wist het wel. U bent genadig en liefdevol, geduldig en trouw en altijd tot vergeving bereid. En God zal alles doen wat nodig is om jou op dat punt te brengen. En wat wij ontdekken in die worsteling, in dat avontuur tussen God en Jona, is dat onze God een God is die gekend wil worden. Niet een God die zich in de hoogte verborgen houdt. Maar een God die zich laat zien. Een God die heel graag wil dat jij hem leert kennen. En al die mensen die, die van God graag een mysterie willen laten. Alle mensen die uiteindelijk agnost zijn of, of, of het op afstand willen houden. Die gaan allemaal voorbij aan het feit dat er aan de andere kant een God is. Die heel graag wil dat wij hem leren kennen. Niet alleen maar van afstand, niet alleen maar theoretisch, maar echt persoonlijk. Een God die niet alleen maar af en toe wat, wat dingen naar beneden heeft gehoord of heeft laten opschrijven, zodat wij mogen gaan puzzelen wie hij nou precies is. Maar een God die een voortdurende beweging maakt naar ons toe, naar mensen toe, die met ons onderweg gaat, zodat wij hem leren kennen van aangezicht, aangezicht zo is God en zo wil hij met ons onderweg gaan en dat is ook het antwoord als jij het gevoel hebt dat er toch iets van dreiging rond God blijft hangen het antwoord is niet dat wij moeten proberen om God onder controle te krijgen via beelden, gedachten of offers het antwoord is dat je God moet leren kennen die God waarvan ieder mens voelt dat hij er is. Als we die God werkelijk leren kennen, dan valt ook de dreiging weg. Als jij door alle worstelingen heen naar dat moment komt dat je ontdekt wie God werkelijk is. Genadig en liefdevol, geduldig en trouw. En altijd tot vergeving bereid. Dan valt ook die dreiging weg. En daar ligt ook onze zekerheid. Nou, als wij met elkaar de vraag stellen... hoe weet jij dat wat jij denkt of voelt over God... dat het betrouwbaar is? Hoe kunnen wij mensen überhaupt... tot betrouwbare kennis over God komen? Dan ligt de zekerheid daarin... dat er een God is die gekend wil worden. Niet dat er her en der slimme mensen rondlopen... die iets over God gezien of bedacht hebben... wat anderen nog niet gezien hadden. Nee. Wij weten zeker... ...dat de betrouwbare kennis over God is... ...omdat God gekend wil worden. Omdat Hij met ons onderweg gaat. Omdat het zijn belofte is... ...dat als wij het avontuur met hem aangaan... ...dat hij ons meeneemt naar dat punt. En dat alle beelden die wij over God gemaakt hebben... ...of aangeleerd hebben gekregen... ...uiteindelijk allemaal om zullen vallen. En dat we hem werkelijk zullen leren kennen. Hoe gaaf is dat... Dat wij zo'n God hebben. En dat wij zijn karakter mogen leren kennen. Door met hem om te gaan. Weet je, en dat gaat niet vanzelf. Dat blijkt ook uit dit verhaal. Want het is niet voor niks dat Jona stampvoetend tot de conclusie komt wie God is. Jona baalt er bijna van. Dat God zo genadig en zo liefdevol is. Tegenover, tegenover de goedheid van God... Staat de boosheid van Jona. Het tegenover, tegenover de liefde van God. Staat de trots van Jona. Het tegenover het geduld van God. Staat het oordeel van Jona. En tegen, tegenover de goedheid van God. Staat de hardheid van Jona. Weet je, het is fantastisch. We hebben een God die gekend wil worden. Maar de vraag is, als die God zich laat kennen, kan jij uit de voeten met deze God? Het klinkt natuurlijk prachtig, hè? genadig en liefdevol, geduldig en trouw, tot vergeving bereid. Weet je, Daar, daar kun je wel mee leven. Daar kun je op een feestje nog wel mee aankomen met zo'n God. Maar wat als die God werkelijk voor je staat? Kan jij leven, kan jij uit de voeten met een God die vergeeft ook al die dingen die jou zijn aangedaan? Kan jij, kan jij leven met een God die jouw fanatisme en jou, jouw passie voor de kerk, voor de waarheid, smoort in een soort mildheid waar jij eigenlijk helemaal niks meer kan? Kan jij leven met een God die eigenlijk te liefdevol is voor een wereld zo vol kwaad? Een God waarvan die, als die politicus was, we met z'n allen zouden zeggen, zijn lieve opa, maar je moet er vooral je land niet aan toe vertrouwen. Levensgevaarlijk. Kan jij uit de voeten met zo'n God? Kan jij, kan jij uit de voeten met een God? Die met zoveel kracht en zuiverheid goedheid wil en liefde. Terwijl jij het vooral gezellig wilt houden en niemand voor het hoofd wil stoten. Het verhaal van Jona legt de bal bij jou. God wil gekend worden. Maar wil jij God kennen? Wil jij deze God kennen? En dan mag ik nog een keer het citaat, uh, Ilse? Dan kom ik terug bij dit citaat. Kijk, je kunt denken dat dit mensen zijn die met pen en papier naar de hemel hebben gekeken. Maar ik geloof dat het broers en zussen zijn, die voordat ze hun geloof gingen opschrijven, tegen God zeiden, ja, wij willen u kennen, zoals u werkelijk bent. Mensen die op een of andere manier in hun leven ook dat avontuur met God zijn aangegaan. Hem hebben leren kennen. En vol aanbieding omhoog kijken en zeggen, wauw, dit is wie God is. Weet je, en ik geloof dat je pas vanuit die ontdekking die Jonah doet, dat God genadig is en liefdevol, trouw en geduldig en altijd tot vergeving bereidt. Dat je pas vanuit die ontdekking de rest van zijn volkomenheden kunt gaan zien. Pas vanuit die ontdekking dat het een goede, genadige en trouwe God is, wordt het een feest om dit op te schrijven. Want het is die genadige, trouwe en liefdevolle God die almachtig is en eeuwig en, en, en wijs. En, en al die dingen meer. En van, vanuit zijn goedheid kleuren al die volkomenheden fantastisch op. Dit zijn broers en zussen die hun beleidnis van het geloof beginnen met aanbidding. Met het getuigenis dat zij God graag willen kennen. Oké, okay, dankjewel Eelsen. Dat is het eerste. Als wij het over het karakter van God hebben, dan is de ontdekking dat wij een God hebben die gekend wil worden. Het tweede is, wat doet dat dan met ons? Weet je, het gaat God in het verhaal van Jona net zoveel... ...om Jona... ...als om die mensen in Nineveh. God is net zoveel met Jona aan het werk... ...als met Nineveh. En Jona is een prachtig voorbeeld... ...van um, een, een trots... ...zelfgenoegzaam... ...godsbeeld. En als we heel eerlijk zijn... ...ligt dat veel dichter bij ons... ...bij ons mensen... ...dan we denken. Kijk, vol, volgens Jona... ...zit de wereld zo in elkaar. Je hebt... ...goede mensen... En je hebt slechte mensen. Uh, je hebt, zeg maar, wij, wij, het volk van God, uh, en zij, Nineveh. Uh, je, je hebt wij, het Westen, uh, de gelovigen, uh, de nette mensen, en je hebt zij, de moslims, de buitenlanders, de ASO's, de ongelovigen. En allerlei wij, zij dingen die je hebt. Weet je, en, en, en die goede mensen, die doen natuurlijk af en toe wel eens iets fout. Maar uiteindelijk zijn het goede mensen. Weet je, en die slechte mensen, die doen natuurlijk ook wel eens iets goeds. Maar uiteindelijk zijn het slechte mensen. En God, die is ervoor dat die goede mensen winnen van de slechte mensen. God is ervoor dat Israël overwint en dat Nineveh wordt verwoest. En natuurlijk, weet je, als die goede mensen, als die af en toe iets fout doen, dan is God genadig en liefdevol en barmhartig en dan wil hij dat natuurlijk vergeven. Want God weet ook best dat dit uiteindelijk goede mensen zijn. Maar God moet natuurlijk niet de vergissing maken... dat als die slechte mensen af en toe ook iets goeds doen... dat hij ze ook gaat zitten vergeven. Weet je? Dan is het hek van de dam. Dat kunnen we niet hebben. Ik bedoel, wat hebben we verder dan nog aan God? Dit is hoe Jona denkt. Dit is hoe heel veel mensen denken. Hoe in het hoofd van heel veel mensen... De wereld in elkaar zit. En het boek Jona is geschreven. Om daarmee af te rekenen. Ook in jouw hoofd. Want als God naar beneden kijkt. Dan ziet God geen goede mensen. En slechte mensen. God ziet alleen maar mensen. En God ziet mensen. Vanuit het intense verlangen. Om de kans te krijgen. Om ze te vergeven. God ziet mensen, omdat hij hoopt dat er ergens in het leven van die mens ook maar zo'n klein aanknopingspuntje is, om zijn genade en zijn liefde en zijn trouw te laten zien in dat leven. Want God houdt namelijk al van die mensen, voordat ze zich bekeerd hebben. Dit is wie God is. En al zit de hele wereld zo in elkaar, God gaat met Jona en in Jona met zijn volk aan de slag, omdat God wil dat er in deze wereld één volk is, één groep mensen is, die niet denkt zoals Jona, maar die kijkt zoals hij. Die in de wereld naar mensen kijkt, met mensen opgaat en die lijken op hem. En er gebeurt in dit verhaal ook werkelijk iets met Jona. Aan het eind van dit verhaal is Jona een totaal ander mens dan aan het begin. Aan het eind van het verhaal valt Jona een beetje weg. Het boek Jona heeft een prachtig open einde. God maakt met grote kracht zijn punt en dan valt het stil. Geen idee hoe het leven van Jona verder gaat. Eigenlijk, eigenlijk weten we nog maar één ding van Jona. Het enige wat we nog van Jona weten is dat hij blijkbaar ooit op een of andere manier of dit verhaal heeft doorverteld, of het misschien wel zelf heeft opgeschreven. En dat zegt toch heel veel. Want weet je, als je dan toch verhalen over jezelf opschrijft of, of als je iets van jezelf vertelt, dit is nou niet bepaald een successtory. We zijn een paar duizend jaar verder en we zingen nog steeds liedjes over Jona was zo eigenwijs, en Jona die zei nee. Um, als je dan toch in de Bijbel komt, dan zijn er wel toffere rollen om op je te nemen. Maar Jonah heeft dit verhaal opgeschreven. In al zijn gebrokenheid, in, in, in al zijn zwakheid. En dat kan eigenlijk maar één ding betekenen. Dat toen hij zijn getuigenis ging geven. En dat delen met de mensen om hem heen. Dat hij zoveel van God geleerd had. Dat zijn eigen trots, zijn eigen ego, helemaal aan de kant geschoven kon worden. En dat hij een verhaal kon vertellen wat eigenlijk alleen nog maar gaat. Over hoe fantastisch God is. Dat is wat God wil. God laat zichzelf zien. God wil gekend worden. Omdat op het moment dat jij God leert kennen, jouw karakter kraakt in zijn voegen. God, God, wil, God wil gekend worden zodat jouw karakter vernieuwd wordt naar zijn beeld. Hij wil dat wij hem leren kennen. Zodat ons karakter gaat lijken op zijn karakter. Zodat zijn volk wordt als hij. Dat is wat in dat verhaal van Jona gebeurt. Die man die symbool staat voor dat hele volk wordt zo veranderd. Dat zijn karakter van trots verandert in dat hij iets gaat weerspiegelen van wie God is. En dat wil God ook met jou. God wil zich aan jou laten kennen, zodat jouw karakter kan kraken in zijn voegen. En misschien is dat wel het beste criterium dat we hebben, om onszelf af te vragen of onze kennis en onze ideeën over God betrouwbaar zijn. Als jij een gedachte hebt over God, of denkt, nou, God is zo, of ik vind dat God zo is, en die, die gedachte laat niet jouw karakter kraken in zijn voegen, dan is het waarschijnlijk niet al te betrouwbare kennis over God. God wil dat wij hem leren kennen, zodat wij zijn karakter gaan weerspiegelen. spiegelen, en dat de wereld via ons hem leert zien. En dat is waarom we in de maand september bezig gaan, met het karakter van God. Daarom is het een prachtige basis voor de rest van ons jaarthema. Gods karakter is de mooiste en de beste bron die we hebben voor de vorming van ons eigen karakter. En als we vanmorgen Mensen Welkom heten, dan heten we Mensen Welkom bij een God die gekend wil worden. Dan heten we Mensen Welkom om samen met ons dat avontuur aan te gaan, met die God onderweg te gaan... En steeds meer hem te leren kennen. Steeds meer hem te gaan weer spiegelen. In het diepe verlangen. Dat de wereld om ons heen, via ons, iets gaat zien van hoe goed en hoe gaaf God is. En als jij nou ergens, en dat is niet zo gek, ook de remming voelt om mee te gaan op dat avontuur omdat het maar de vraag is of het zo fijn is om die God te leren kennen. Om die worsteling aan te gaan. Omdat het ergens ook steeds weer vastlopen op onze onwil om God te kennen. Op onze onwil om veranderd te worden. Omdat wij allemaal heel veel lijken op Jona. En dat Gods goedheid en genade en liefde en trouw en geduld en vergeving vastlopen. Op onze hardheid en onze trots en ons ego. En God is daar ook achtergekomen. In dit verhaal van Jona en op zoveel andere momenten. En daarom gaat God nog een stap verder. Hij komt naar ons toe. In de persoon van Jezus. Als wij dan het avontuur met God niet aangaan... dan gaat God wel het avontuur aan met ons. En in de persoon van Jezus ontdekken we nog een keer... en veel intenser nog... hoe graag God gekend wil worden. En hoeveel die ervoor voor over heeft... dat jij hem leert proeven... en ervaren. En die Jezus... liep vast... in de Jona's van zijn tijd. In die groep mensen... die zo boos werd... van wat hij liet zien... dat ze... Hem liever aan het kruis spijken dan God werkelijk te leren kennen. En als we tegenover het kruis van Jezus staan, dan worden wij Jona. Dan voel je dat je dat bent. Als je tegenover het kruis staat, dan, dan zit je in je eigen hardheid, in je eigen ego... En als je daar staat en je voelt dat je in de schoenen van Jonah komt en je staat daar zoals je bent. Als je dan naar het kruis kijkt, dan zegt God, kijk. En dit ben ik. Genadig en liefdevol. Geduldig en trouw. En altijd tot vergeving bereid. En hoe meer je dit binnen laat komen, hoe meer jij van harte bereid zult zijn om samen met God het avontuur aan te gaan. Een paar dingen om deze maand aan de slag te gaan met Gods karakter. Um, Eén toepassing die ook op onze de website van het jaarthema gaat, staat. Kies elke dag. ...een of twee van Gods volkomenheden uit... ...om Hem te aanbidden. Dat kan je de komende week doen, dat kan je ook de komende maand doen. ik heb net een, een lijstje voorbij zien komen, staat ook op de website. En, en aanbid God elke dag voor een van zijn volkomenheden. En je zult zien dat je dan in de loop van zo'n maand... ...steeds meer zicht krijgt op wie God is. En, en niet met pen en papier in de hand om Hem onder controle te krijgen... Maar één aanbieding. Um, tweede. Wat kan je nou doen? Dat er in jou iets open gaat dat je God gaat zien. En weet je, het antwoord is uiteindelijk rust. Als je agenda vol zit en je, en je leven dendert door en je hebt nergens ruimte voor, dan krijg je ook geen oog voor wie God is. Maar God wil graag gekend worden. Dat voel je op de momenten dat je even alles achter je dicht doet. Dat je hier gaat zitten. Dat je achter je computer wegloopt. En even al is het maar een half uurtje naar buiten loopt. Zonder telefoon, met niks. Open voor wie die is. En je zal verrast zijn. Hoe snel God dichtbij komt. Hij wil heel graag de ruimte hebben. Om jouw leven binnen te komen. En stel jezelf eens eerlijk de vraag. Wat doet Gods karakter met jouw karakter? God leren kennen en een maand lang met Gods karakter bezig zijn. En, en, en daar hoort ook bij dat je dat karakter spiegelt aan je eigen karakter. En dat je ergens in deze maand een keer een moment neemt om tegen jezelf te zeggen. Oké, okay, maar alles wat ik leer over God. Wat zegt dat nou over mij? Over wie ik ben? En de laatste... Kom bij elkaar. Want, want er zijn op dit soort momenten. Er zijn als jouw kring weer begint. Uh, um, elkaar opzoeken op de momenten dat je het nodig hebt. Dat helpt je ook. Om ruimte te maken, om rust te vinden. Om God te leren kennen in, in die andere mensen om je heen. God leren kennen begint ook bij de mensen om je heen genoeg voor nu, genoeg om mee aan de slag te gaan komende maand, laten we samen bidden. grote machtige God u die oneindig, almachtig, eeuwig goed, wijs bent, en nog zoveel meer heer u die genadig bent, en liefdevol geduldig en trouw, altijd tot vergeving bereidt, ons gebed is dat we u leren kennen Doe alles in ons leven wat nodig is. Om ons te leiden naar dat moment dat we oog in oog met u staan. Heer, en laat ons karakter kraken in zijn voegen. En geef dat, dat al onze gaven en kwaliteiten en eigenschappen worden gekleurd, worden gevuld met uw goedheid en uw trouw. En, en dat kunnen we alleen maar bidden dat kunnen we niet regelen. Maar we bidden het en we vragen erom. In het volste vertrouwen dat u niets liever wil dan door ons gekend worden. Heer, zo bidden we u. In Jezus naam. Amen. Ga samen zingen. Mag u allemaal komen staan en dan zingen we met elkaar Nog voordat je bestond Kom tot de vader Nog voordat je bestond Kende hij hij zag je elk moment en telde elke traan. Omdat hij van je hield, gaf hij zijn eigen zoon. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. En wat je nu ook doet. Niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan dat hij van je had, gaf hij zijn eigen zoon. En nu is alles. Wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. Ook niets wat jij. Top, dankjewel. Um, we vieren vanmorgen dat er een hele groep mensen is die zich uh, wil aansluiten uh, bij de Veenhaardkerk. En um, dat is prachtig. Mensen die lid worden van de gemeente, daar maken wij een feestje van. Meer mensen die samen met ons onderweg willen zijn. Um, maar wat is, wat is het? Lid worden van een kerk. Ik bedoel, dan hebben we het toch niet over een vereniging. Iets waar je lid voor wordt en waar je contributie betaalt... en waar je dan vervolgens dus bepaalde rechten hebt. Um, de Bijbel vergelijkt een kerk, een, een gemeenschap, met een lichaam. Er staat in de brief van de Korinthe Daar zegt Paulus, een lichaam is een eenheid die uit veel delen bestaat. En ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allemaal gedoopt in één geest... ...en zijn daardoor één lichaam geworden. En ietsje verderop zegt hij... ...wel nu, u bent het lichaam van Christus... ...en ieder van u maakt daar deel van uit. En als we dus in de kerk over leden hebben... ...dan, dan moet je niet aan een vereniging denken... ...maar aan een lichaam. Leden in de zin van ledenmaten van Christus. En in de Veenlandkerk is iedereen welkom... ...of je nou lid bent of geen lid bent... ...als je een tijdje met ons mee wilt doen... ...op bezoek wil komen of nog even af wil wachten... ...is allemaal prima... Uh, maar mensen die lid worden, het zijn mensen die zeggen, hier wil ik helemaal onderdeel van zijn. Hier wil ik helemaal ja op zeggen en dit wil ik meehelpen dragen. En um, er, zijn, er zijn in het um, avontuur dat je met God aangaat als mens, allerlei markeringspunten. Dat begint, dat begint aan het begin van je leven met de doop, als God met jou onderweg gaat. En er zijn allerlei markeringspunten die je ondertussen weer hebt en Lid worden van een andere kerk, een nieuwe kerk, om wat voor reden dan ook... ...is ook zo'n markeringspunt. Het is een moment dat je als het ware je onderweg zijn met God... ...weer opnieuw bevestigt en zegt... ...dat avontuur met God, dat ga ik vanaf nu aan... ...binnen deze gemeenschap en met deze mensen. Hier ga ik mee onderweg. Hier wil ik God leren kennen. En hier wil ik dat mijn karakter gaat kraken in zijn voegen. Nou, dat is waar we met elkaar ja op gaan zeggen... En uh, dat is wat we vanochtend gaan vieren. Mag ik jullie uitnodigen om, uh, om naar het podium te komen? Is jullie allemaal aan die kant gaan staan? Dan uh, zoek ik dit hoekje. Top. Zijn die andere kant? Ja, helemaal goed. Um, wij missen in deze groep nog Patrick en Marit. Die hebben we vorige week al welkom gegeten. Patrick en Marit, voor de mensen die er toen niet bij waren, die zijn afgelopen week getrouwd. Dus die vonden het een beetje lastig om hier vandaag bij te zijn. Um, maar jullie zijn er wel. En um, nou, jullie mogen er eerst zelf iets over vertellen. Ik geef hem gewoon aan jou, uh, Tari. En dan uh, mag, je hem, uh, mag je hem doorgeven. Dankjewel. Um, ja, er staat uh, dat we een stukje getuigenis gaan doen. En dat wilde ik ook graag doen. En in mijn geval wilde ik graag een kort stukje voorlezen uit de Bijbel. Vanuit Efeziërs 2, 19 tot en met 22. En dat geeft voor mij aan waarom ik er voor verlang zeg maar, bij een kerk te horen. En ook een stukje van ik denk dat de Veenartkerk dat heel erg goed heeft begrepen. Um, en dat is, zo bent u dus geen vreemdeling of gasten meer, maar burgers, net als heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie u ook samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Geef me door. Ja. Goedemorgen allemaal. <laughs> <Ja>. <laughs> Toch een beetje zenuwachtig dan ik dacht. Ja. <laughs> ja. Ja. Mijn naam is Ning, uh, ik woon in Wilnis, um, Vena's kerk. Voor mij is de kerk voor vandaag, die heeft ook eigen karakter, is modern. En uh, wij zingen hier ook uh, moderne liedjes, dat vind ik heel erg leuk. Ja. Ja. ja, en ik ben op zoek uh, naar wat makkelijker voor mij, want ik kom uit andere landen, uh, Nederlandse taal is heel moeilijk. Dus ik heb hier uh, mijn plek gevonden, en uh, ik wil ook... Uh, een deel van de gemeente. Dank jullie wel. Ja. Nou, wij zijn Jarno en Susanne. En de meesten van jullie kennen ons waarschijnlijk wel... omdat we redelijk vaak hier vooraan staan. Nu staan we op een andere manier vooraan. <laughs> um, nou, we komen dus al redelijk lang hier in de kerk. En Toen we samen een huis, uh, huis hadden gevonden in Alf van Rijn... Um, wilden we in eerste instantie daar een beetje rondkijken... of we daar een, uh, een kerk vonden waar we ons allebei uh, fijn voelden... Um, maar die vonden we eigenlijk niet. En toen dachten we, nou ja, we voelen ons hier al wel thuis. Dus waarom gaan we niet gewoon een tijdje heen en weer om te kijken hoe we het hier vinden. Uh, nou, en dat beviel nog steeds. Um, want we vinden dat we... Uh, dit is echt een kerk die op elkaar is gericht en ook naar buiten is gericht. En dat vinden we heel fijn. Um, dat je niet alleen maar op zondag in de kerk zit, maar dat je ook werkt aan... Wie zijn wij als kerk? Wie ben ik als christen? En hoe draag ik dat uit naar buiten? En dat is een van de redenen. Nou ja, een van de grootste redenen waarom we hier aansluiten. En omdat jullie jullie als groep gewoon heel leuk vinden. Leuk mensen. Dus. <lacht> Compliment. Uh, wij zijn de familie Kools, zoals jullie weten waarschijnlijk. Vorige getrouwd. Dus. We voelen ons hier erg welkom en ervaren de liefdevolle omarming van Jezus. En we willen ook bijdragen aan het omarmen van de omgeving. Ons gebed is dat wij, mogen zoals, dat wij mogen kijken zoals Jezus naar ons kijkt. Onze trouwtekst was gelaten 6 vers 2. Draagt elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. En dat is voor ons samen en in ons gezin en ook voor ons in de gemeente wat we ook al hebben ervaren. En daar zijn we erg dankbaar voor. Zo willen wij ons geloof leven en daarin groeien, ons laten verrassen wat de Heilige Geest in petto heeft, daar geloven wij in. En jullie dan een lied uitgekozen, toch? Wat we nu gaan. Uh... Wil je daar nog iets over zeggen? Nee, of ja, oké. Okay. Okay. Tina heeft het luisterlied uitgekozen. Wat, uh, wat Angela nu gaat zingen. Dus we gaan lekker uh, gewoon naar luisteren.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 Misschien eens vervuild door sneeuw of door regen, neemt de rivier mijn kiezel met zich mee. Om hem dan glad en rondgesleten te laten rusten in de luwte van de zee. Steen verlegd in een rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik lever de we gaan doen, ik ga eerst jullie een vraag stellen en vervolgens ga ik jullie een vraag stellen oh Edwin mag je nou ja, <laughs> ja. <laughs> ga maar lekker even zitten nog we zijn bijna klaar voor jullie. Gaan we maar lekker zitten. Daar zijn nog plekjes. En voor nog. Zoals ik zei, we gaan eerst jullie een vraag stellen. En dan gaan we jullie een vraag stellen. En... Uh, daar komt er nog meer, zoals jullie zien. <laughs> um, de vraag die ik jullie ga stellen... geloven jullie... samen met ons in God de Vader... en dat we Hem alleen willen dienen... in Jezus als Heer en Verlosser... en dat we op Hem alleen willen vertrouwen... en in de Heilige Geest dat we ons door Hem alleen... willen laten leiden en vernieuwen. En geloven jullie dat de Heilige Geest... jullie aan deze gemeente toevoegt... als levende stenen... voor de bouw van dit geestelijke huis. En beloven jullie... Naar afhankelijkheid van God en met inzet van jullie gaven. Om samen met ons, vol van Jezus, onze omgeving te omarmen. Wat is jullie antwoord? Dankjewel. Mocht jullie gaan staan? En de vraag die ik aan jullie heb is. Ontvangen jullie deze broers en zussen als een geschenk uit Gods hand. En als levende stenen voor de bouw van de gemeente. Wat is jullie antwoord? Dankjewel. Ga lekker zitten. Ik ga jullie zegenen en dan gaan we samen voor jullie bidden. De goedheid van God, die hij heeft laten zien in Jezus Christus en die door de Heilige Geest een kracht wordt in levens van mensen, is er voor jullie. Zodat jullie in staat zijn om jullie beloften te volbrengen. Laten we samen bidden. Grote, goede en machtige God, u die zo trouw bent en zo liefdevol, zo almachtig en zo wijs. U die ons zo ver te boven gaat en ons toch steeds weer opzoekt. Heer, u willen we aanbidden en u willen we bidden. Bidden voor deze groep mensen die hier op het podium staat. Geef dat ze een plekje mogen vinden uh, en mogen houden hier binnen de gemeenschap van de Veenaartkrijk... waar ze werkelijk thuis kunnen komen. Bij u en bij elkaar en bij ons. En geef dat dit een plek mag zijn waar u de ruimte krijgt om, om hen te vormen, te, te vernieuwen... Heren, zichzelf aan hen te laten zien. Heren, geef deze mensen liefde voor u en passie voor uw koninkrijk. En we bidden voor de gemeenschap van de Veenachtkijk. Geef dat we zo samen onderweg kunnen met iedereen die samen met ons het avontuur aan wil gaan. En geef ons alles wat we daarvoor nodig hebben. En het, het belangrijkste dat we nodig hebben is uzelf. De aanwezigheid van uw geest, uw kracht die in harten woont, door de rijen gaat, die mensen in beweging brengt. Heren, en vul ons daarmee. Dat we steeds meer u leren kennen. Steeds meer u weer spiegelen. Heren, en het is ons verlangen dat steeds meer mensen hier in deze omgeving iets van u gaan zien. Heren, we bidden dat voor deze gemeenschap, maar ook voor al die andere plekken hier in de Ronde Venen Waar mensen bij elkaar komen en u aan bieden. Heren, vorm, kneed en zo dat het even zoveel plekken zijn waar u gekend kunt worden. Heren, dat is wat we bieden. We bidden voor de mensen hier op het podium, maar voor ons allemaal, zoals we vanmorgen hier in de kerk zitten. U kent ons. U kent de diepte van ons hart en, en de hoogte van onze verlangens. En we willen vragen of u met ons onderweg wilt gaan, door ons leven heen. Worstel met ons als het nodig is. Draag ons op de momenten dat we daar behoefte aan hebben. Maar neem ons mee, zodat we steeds dichter bij u komen. En u weet wat in ieder leven van ons daarvoor nodig is. Heer, dat bidden we. In Jezus' naam. Amen. We gaan de zegenlied zingen. En um, daarna is de tijd voor het kinderwerk. Dan uh, mogen jullie allemaal komen staan. En dan zingen we met elkaar het zegenlied. En dat willen we jullie heel graag toezingen. En ook voor ons, als we met elkaar onderweg zijn... Zegen mij op de weg die ik moet gaan, zegen mij op de plek waar ik zal staan, zegen mij in alles wat u van mij verlangt. blijf staan. Namens alle kinderen en ook de Veenhardkerk, welkom en uh, fijn dat jullie er zijn. En uh, we hopen dat jullie net zoveel vrucht mogen dragen in de Veenhardkerk als daarbuiten, als deze uh, vruchtboompjes, appelboompjes, perenboompjes. Welkom. Ik denk dat een goede appelboom nog bij de goede... <laughs> <laughs> ja ja <laughs> Kijk eens Ja <laughs> Nou, daar hangen bij jullie al appels aan. <laughs> Kijk eens. Ja. Was ook de laatste, laatste appelboom is uitgedeeld. We mogen allemaal lekker weer gaan zitten. En dan, uh, dan pakt Renate het over. Ik hoop dat jullie niet op de fiets zijn. Ja. Dat ze dat maar veel vrucht mogen dragen. Hè? Dan uh, heb ik voor jullie nog drie mededelingen. En uh, als Veenartskerk geven wij altijd een bloemetje weg naar iemand uh, buiten de gemeente om uh, een hart onder de riem te steken. Of zeggen dat we met die persoon ook blij, uh, blij zijn. En uh, deze week is het bloemetje, of in ieder geval de persoon of de organisatie van het bloemetje, bedacht onder andere door Angela. Jij wilde wat over vertellen. Ja, graag. Uh, het bloemetje van deze week dat, uh, willen we graag geven aan Poelier van Egmond hier in Meidrecht. Want de afgelopen week hebben wij voor de tweede keer een, uh, uh, een, uh, een verrassingsdiner georganiseerd voor alleengaande. En, uh, dat was uh, afgelopen zondag, vorige week zondag. Echt een super, super middag en avond hebben we weer met elkaar gehad. En uh, de Poelier die heeft voor ons de barbecue verzorgd. Eigenlijk voor 20 personen voor echt een minimaal bedrag. Dus daar zijn we ontzettend blij mee. Dus uh, daarom willen we ze graag bedanken. Ja. Nou, hartstikke leuk. Hè? Dan uh, gaan we zo collecte houden. En de collecte is uh, deze hele maand uh, voor de diaconie. En um, nou, de uitleg uh, vindt u op het scherm. Dus ik zou zeggen, lees het rustig door. En dan uh, uh, geef wat uw portemonnee kwijt kan. En zometeen na de dienst, dan um, gaan we nog uh, onze nieuwe leden welkom heten. Kunnen we ze, nou ja feliciteren of een hand geven en ik heb begrepen dat dat hier op het podium mag, dus jullie mogen straks op het podium feliciteren. Dan gaan we na de collecte gaan we nog één lied met elkaar zingen. U mij dicht aan uw hart als we samen zijn. Door uw bloed was u mij witter dan sneeuw, en nu ben ik vrij. Kostbaarder dan goud, ik leef voor u, want u houdt van mij. Neem mijn hart, maak het een deel van uzelf, laat ons samen zijn, angst verdwijnt als ik u lief. Dan gaan we nu het laatste lied met elkaar zingen. Jezus ligt in de duisternis en dan mag u komen staan. De mensen die, uh, die hier net op het podium stonden, die hebben er ook voor gezorgd dat de tafel in de hal helemaal vol staat met allemaal lekkere dingen. Dus blijf vooral nog even hangen. Tof dat je er was, maar uh, ga vooral nog niet weg en blijf even wat koffie drinken. Uh, voor dit moment voor iedereen de zegen van een drieënige God. De goedheid van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader. En de kracht van de Heilige Geest die mensen vernieuwt en aan elkaar verbindt, is er voor jou al de dagen van je leven.